Met het -journaal. De binnenvaart komt met een riviervrachtschepen uit landen als Polen, Roemenië en Tsjechië komt. Werkgevers zouden liever Nederlands personeel aannemen, onder meer omdat de communicatie aan boord dan makkelijker is. Het werk op de binnenvaart is niet populair omdat de bemanning vaak lang van huis is. Dankzij campagnes zijn er inmiddels wel weer meer jongeren geïnteresseerd in het werk. Transgenders die nu al dienen in het Amerikaanse leger hoeven mogelijk toch geen ontslag te nemen. President Trump kondigde vorige maand aan dat er voor geen enkele transgender meer plaats is in het leger. Maar in het officiële besluit dat Trump hier nu over heeft genomen lijkt er ruimte voor uitzonderingen. Een medewerker van het Witte Huis zegt dat het Pentagon de opdracht heeft gekregen om bij transgenders die nu al dienen per persoon te bepalen of iemand weg moet. Dat zou onder meer afhangen van de militaire noodzaak om iemand te behouden. Het lijkt erop dat de Europese Centrale Bank... het opkoopprogramma van obligaties voorlopig nog niet afbouwt. De financiële markten hielden er rekening mee... dat ECB-president Draghi daarover zou beginnen... op een bankiersbijeenkomst in de VS. Maar dat deed hij niet. De ECB koopt schulden van overheden en bedrijven op... om meer geld in de economie te pompen. De rente is daardoor extreem laag. De Nederlandse hockeyers staan in de finale van het EK. In Amstelveen versloegen ze Engeland met 3-1... De oranje titelhouder neemt het morgen in de finale op tegen België. Donderdag plaatsten ook de oranje vrouwen zich al voor de finale van het EK-hockey in Amstelveen. Ook zij strijden tegen België om de Europese titel. Die wedstrijd is vandaag. Het weer nog. Vannacht is er redelijk wat bewolking. Het blijft wel droog. De temperatuur zakt naar een graad of 11. Overdag af en toe zon en af en toe wolken. Lokaal kan er ook een bui vallen. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het animation. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zandzee. Zandvoort. Een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 je hand, ik kom naar voren, ik ga eventjes eerlijk zijn Maar toen ik wakker werd vanmorgen dacht ik maar één een... no good beat it up beat pills right now athletic in the sheets i got skill right now hey, red, red with some red baby how Ballin' in that club it's a speed high. pop that bitch spray her like red yellow diamonds on you like a glass of lemonade kill me, kill me. i thought t white newports i won't.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 ma